...met het NOS-journaal. Het ministerie van Defensie van Kuwait zegt dat er drie gewonden zijn gevallen... ...na vermoedelijk Iraanse drone-aanvallen. Twee drones zouden zijn ingeslagen op een militaire basis... ...waar de Amerikaanse luchtmacht en bondgenoten ook gebruik van maken. Ook het radarsysteem van de internationale luchthaven van Kuwait... ...werd aangevallen door meerdere drones. Daarbij vielen geen slachtoffers. En vertrekken sinds het uitbreken van de oorlog in het Midden-Oosten... ...geen commerciële vluchten van en naar Kuwait meer. Het ministerie van Justitie en Veiligheid onderzoekt of er meer maatregelen nodig zijn... om aanslagen op bijvoorbeeld Joodse scholen en synagogen te voorkomen. Afgelopen nacht was er een explosie bij een Joodse school in Amsterdam. Een nacht eerder werd brand gesticht bij een synagoge in Rotterdam. Justitieminister Van Wils sluit niet uit dat er een verband is tussen de gebeurtenissen. Zeven mensen zijn opgepakt op verdenking van belastingfraude... bij de aanschaf van auto's en motoren... Vermoedelijk hebben ze taxatierapporten vervalst om minder belasting te hoeven betalen. Zo zou zijn gedaan alsof de auto's schade hadden. De Viot schat dat daardoor in totaal zo'n 2,5 miljoen euro te weinig belasting is betaald. In de eredivisie heeft koploper PSV thuis met 3-2 verloren van NEC. Dat betekent dat er dit weekend nog geen kampioensfeest gevierd kan worden in Eindhoven. Als PSV de wedstrijd tegen NEC had gewonnen... en Feyenoord morgen zou verliezen van Excelsior... dan was de strijd om de landstitel al beslist geweest. Eerder op de avond won Fortuna Sittard met 2-1 van FC Volendam. Heerenveen speelt op dit moment tegen Telstar... en rond deze tijd is ook de wedstrijd tussen Ajax en Sparta begonnen. Het weer. Vanavond trekken de buien grotendeels weg en zijn er opklaringen. In het binnenland koelt het af naar rond het vriespunt vannacht...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 Are controlling transmissions. We are controlling the rhythm. The, the, the rhythm of your night. This is the Nightwalk main stage with Mario Zanfort. 2100 till midnight on ZFM. Fuck, fuck. fuck the neighbors. Pump up your stereo. N.W. W Nightwalk. The on-air dance show. Celebrating 30 years of the hottest dance music radio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 Het zaterdagavond een bijzonder goedenavond. Welkom bij een nieuwe overleven van de Nightwalk Mainstays. Iedere zaterdagavond zijn we bij, van 9 tot middernacht. Natuurlijk het eerste uurtje het beste van dance, armb een beetje pop tussendoor. Laatste show, is dus de party update. En natuurlijk de team bovenbeste platen van de dansvloer. Straks het tweede uurtje DJ House met zijn Global Housewives. En straks in het derde uur liggen we helemaal naar Italië. met het beste van de clubs uit Italië met DJ Cavus Kelly. En als opening hoor of Disclosure en Leon Thomas met Deeper... GFM Zand voor Nightwalk steeds Het komen nu weer een hoop lekkere muziek. Jouw warming-up voor jouw stapavond. Onderweg zometeen uh, Maas Aandat en uh, Ginten. Maar eerst Shock Mayup met Mind Your Own Business. Luister maar.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 Are you ready? Saturday night, your dance night on ZFM. Playing all the hits on ZFM Nightwalk. van uh, Retite, Komt ze van het uh, label Vibes uh, met uh, Chains. En daarvoor horen Max Andat en Jinta met Jolly uh, La, La Jollyville. En dat was natuurlijk uh, een groot hit. Uh, op Tomorrowland in 2024 toen stonden ze daar live op het podium. Dus uh, TVM Zandvoort, Nightwalk, Mainstates. Leidt shownieuws voor De Zweedse rechtbank heeft de rechtszaak afgewezen die de voormalige manager van DJ officie had aangespannen. Zo meldt uh, Onder meer het Zweedse Aftonblad, uh, Arash Ash. Pournouri nam eind vorig jaar juridische stappen... tegen bedrijven van de familie van de artiest. De Zweedse afici, die eigenlijk Tim Berklin heette... maakte in april 2018 op 28-jarige leeftijd, zoals je weet... een einde aan zijn leven. Poernoeri begon een rechtszaak omdat een documentaire uit 2017... en twee boeken hem ten onrechte zouden hebben neergezet... als medeverantwoordelijke voor de uh, verslechterde mentale gezondheid van uh, Afici. Van Zo zou het beeld zijn ontstaan dat de oud-manager... Uh, de artiest onder druk heeft gezet om te blijven toeren. Want ja, Avici wilde graag in de studio zitten. En het toeren, ja, dat vreet een heleboel energie van. Ik weet niet uh, of ik het mag zeggen. Nou ja, je weet het waarschijnlijk al. Heel veel dj's uh, hebben een drugsverslaving gehad. Of een alcoholverslaving om... Ja, continu te presteren, slapen in een vliegtuig, twee uurtjes slapen in een hotel, even douchen en dan uh, optreden en dan weer in het vliegtuig en dan naar de volgende plek. Ja, dat vreet een hoop energie, dus dan ga je iets zoeken om toch fit te blijven. Dus, uh, Maar uh, de rechtszaak is uh, onterecht, zo vindt de rechter. Dus uh, goed nieuws uh, voor de familie. En uh, Jean-Michel Jarre, die komt uh, komend najaar naar Nederland... De Franse elektronische muziekpionier... verzorgt als eregast de openingsect tijdens het Amsterdam Dance Event. In AFAS Live gaat dat allemaal gebeuren. Ook geeft hij een interview tijdens de ADE-conferentie. Elektronische muziek heeft net als het ADE... geschiedenis, erfgoed en toekomst. Met de live show in Amsterdam... vieren we het 30-jarig jubileum van de Amsterdamse Dance Event. Maar ook het 50-jarig jubileum... van Jean. Zo zegt de 77-jarige Jarre... in een persbericht. Ja, de man is 77. Maar een van de paronierse... pioniers, moet ik zeggen, van... Van de elektronica muziek. En nou, uh, de artiest belooft zijn fans een spectaculaire show. Ik wil de spanning erin houden. En van het ene nummer naar het andere nummer gaan we telkens een nieuwe atmosfeer. Nieuwe podiumdesign. Nieuwe gigantische project, projecties en architecturen van licht en video. Over momenten te delen die voor de rest van je leven in je hart en hoofd blijven. Ja... Dat op zijn leeftijd, he. 77 jaar oud is Jarre. dus uh, ja. Ik ben benieuwd, ik ga zeker aanwezig zijn, want dat willen we toch allemaal denk ik meemaken. Als je een oud gediende bent natuurlijk, he. Ik ben nog geen 77, maar duurt nog 27 jaar. Zie je, we hebben ze antwoord, Nightrock meestand ik, weer veel te veel muziek. Daarvoor zit je aan je radio gekluisterd. Onderweg zometeen Ralphie Rosario en Bob Sinclair. Je bent weer een oude plaat onder andere genomen. Maar eerst hoe je Black and Crown, Fruitsing La Roupe. but you gotta hold on me. Luister maar. I remember when you never The Release all the pressure. release Music all the given natural heart. Make up, Mr. DJ. Make up, Mr. DJ. Believe hey, oh. hey, hey, oh. the given natural heart. Make up, Mr. DJ. Make up, Mr. DJ. ZFM's Nightwalk. Mario Zanfor live on ZFM. ZFM. Met Mark Knight en Dee Ramirez met you. Nou, verhoorden we Ralphie Rosario en Bob Sinclair met Take Me Up. Ook een oude gouden klassieker die ze weer eens uh, nieuw in een nieuw jasje gestoken hebben. Ze zijn de studio weer gedoken en hebben ze daar weer een uh, leuke remix van gemaakt, dacht ik zo. Het is even tijd voor een Party Update. Wat voor leuke feesten we gaan doen op deze zaterdagavond, 14 maart 2026. Zoals we het beginnen, weer even met Escape in Amsterdam. Wekelijks feestje Brainwash begint om 11 uur, duurt tot 5 uur in de ochtend. Dat gebeurt natuurlijk in de Escape in Amsterdam. En de line-up is in handen van onze eigen Zandvoortse Raimundo. En uh, vanavond heeft Raimundo meegenomen, behalve hij zelf... want hij staat natuurlijk ook achter de deks. Van die, Thomas Hensbroek en MC Heights. En voor meer informatie checken we de website escape.nl. Daar vind je al die informatie. En nog een werkelijk feestje is uh, thuisavondterrein. Vandaag uh, elke klein 10 uur setje. begon vanmiddag om uh, 1 uur en duurt tot 11 uur vanavond... Natuurlijk het uh, thuishaven bij de contactweg. Dus naast uh, de A5 bij Sloterdijk daar. Voor meer informatie check gewoon eventjes uh, thuishaven.nl. En uh, de line-up natuurlijk 10 uur setje van uh, elke klein. En ook zijn er nog in de loodse uh, departure, hard ride, Jonas Brecht, live mits de klein en timese. Ze zijn allemaal van de partij. En als je nou denkt van uh, ik wil gewoon blijven, Ja, dan moet je wel van tevoren kaartje kopen. Want je wordt er gewoon letterlijk een gruwelijk uitgegooid om 11 uur. Dan is het tijd voor een thuishavennachtshow met Sin City en Colouray en Dimitri. Dat begint om 11 uur en duurt tot 4 uur in de ochtend op het thuishaventerrein in Amsterdam. En voor meer informatie, check gewoon eventjes thuishaven.nl. 14 maart, dat, daar staat het onder getiteld. En het is Sin City natuurlijk, Colorray en Dimitri zijn allemaal aanwezig. Dus, en het duurt tot 4 uur in de ochtend op het thuishaventerrein... De nachtshow met natuurlijk onder andere Dimitri en nog een feest als je een beetje houdt van het stevige werk vanmiddag om 12 uur begonnen en het duurt tot minder nacht dus uh, ja als je het gemist hebt ik denk als je erheen gaat dan <laughs> gaat het niet meer worden maar vandaag hadden we Reminder presents the Elements of Hardstyle is om 12 uur vanmiddag begonnen zoals ik al zei dat is de early hardstyle en uh, voor meer informatie uh, kan je checken Reminder Hardstyle Classics. Of uh, hemkade48.nl met uh, onder andere Dave Zoner versus Dozer en Pilla. Tatanka, Coe Black, Max Enforcer van de noise controllers, Frontliner, Adaro, B-Front, nou te veel om op te noemen, allemaal uh, uh, uh, vandaag op de hemkade in Saandam. Hè? Reminder presents the elements of hardstyle. Dat is natuurlijk ja, een beetje de beginperiode van de hardstyle. Terwijl echte hardstyle classics. Zie we hem eens antwoord. Genoeg gelul. Terug naar de muziektafel. hij in radio gekluisterd. Onderweg zo meteen een nieuwe plaats van Todd Terry. Maar eerst Federico Scavo met Glory.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 Hier hebben we in de Nightwalk Mainstays. We zijn bij je tot aan middernacht. Met straks uh, DJ Mouse met zijn Global House 5 een uur lang in de mix en straks in de derde uur vliegen we helemaal naar Italië met de best van de clubs uit Italië met DJ Kavas En zojuist horen we Jay Vegas met Dance All Night en daarvoor Todd Terry met Let Me Work On You. Zo wordt even tijd voor de Nightwalk en wel plaatsen en er op populairdere clubs op de streams en natuurlijk op de indoor festivals. Alhoewel binnenkort een outdoor festivals. Deze week op 10, Supermove. Nee, Supernova moet ik zeggen. Ja, ik heb een nieuwe bril maar <laughs> Vario Focus heet het of zo. Dus je moet uh, onderboven, links, rechts. Het is allemaal een beetje uitvervolgen hoe het precies werkt. Maar in ieder geval op 10, Supernova met Velvet Avenue. Op 9, Evan McVicar met Share the House. Op 8, Jonas Blue en Malief met die fantastische plaat. Edge of Desire. Op 7, Trey Ronaldo's. Ronaldo's. <laughs> met Do Go, Do Leave... Op zes, Armand van Helden, Mark Knight en D. Ramirez met You. Heb je er straks gehoord, hè? Op 5, Jazzy en East en Dupes met uh, On A Wave. Op vier, Milky en Mailgrab met Just The Way You Are. Op drie, Bob Sinclair en Kisha met I Can Wait. Op 2, Trash met Good Times en deze week nog steeds op één Another en uh, 45 Ultra met Talk To You... En die hoor je niet, want ik heb hem niet bij me. <laughs> ik heb wel andere muziek voor je. Wat dacht je van, uh, ja, een formatie die heel veel remixen maakte en oude plaatjes van vroeger. Krasibisa, samen met Samantha, met long time oude gouden klassieker in een nieuw jasje gestoken. Luister maar. number one in advanced dance music live at the night walk main stage General, you put that on. The ship is five months back to water. The step of the general, you on. The five months back to water. The step on. The five months back to water. The step on. The five months back to water. She has five months of Adam's lot of money. She has five months of Adam's lot of five ship 5 on ship 5 on fantastic lives ship 5 on fantastic lives ship on fantastic lives ship 5 on fantastic on fantastic lives ship 5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 was Mirko, Donini met de vibe en daarvoor Lizzie Cur Curious en uh, Jaco Bennett met Disco Fire. En tot zover ook het eerste uur van de Nightwalk Mainstage. Zo jongens, tijd voor een biertje, want we gaan spaakgeblek krijgen. Daar waren we eventjes vanaf, maar het is weer terug. Zie je hem zo van de Nightwalk Mainstage, zo meteen het nieuws en weer als je erop zit te wachten. En dan is het tijd voor DJ Mouse met zijn Global House Vibes. En straks in het de derde uur vliegen we helemaal naar Italië met het beste van de clubs... Met DJ Cavaskelli. Voor nu nog even muziek. Wat dacht je van uh, Amadeo Picone About Me met Sunny Grews? Ik zeg tot zometeen na de break.